I teach the birds such lovely words and make them sing for you. I teach the birds such lovely words and make them sing for you.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 Allemaal bij. Je kan luisteren naar de stem van Melody Gardeau... ...if the stars were mine, van het album My One and Only Thrill. Die cd, dat uh, My One and Only Thrill, dat was een album dat in 2009 uitkwam, Ook weer drie jaar oud, dus Melody Gardeau dus aan het begin van de derde uur. De nacht ging anders hier bij de vader op Radio 1 met... Op een klein half uurtje het leukste uit spekers met koppen. Spekers met koppen van afgelopen zaterdag. En verder nog even aandacht voor uh, Bospop, het uh, popfestival met oud gediende dat plaats zal vinden uh, begin juli. Maar ook nog even aandacht voor wat eigen opname. Daarover zo dadelijk meer. In de album Top 100 van dit moment staat al enige weken... een cd van een Ierse groep Celtic Woman... met erop wat gepolijste versies van traditionele Ierse liedjes. Ik heb van een van die liedjes een uh, wat traditionelere uh, versie uh, gevonden. Luister maar eens naar de stem van John Barden. Mother, my good Jim. Cheer up, my little chair, my little spasso, my little brother, my good Folk, met als titel, als ik het goed uit, chair about <laughs> Nou, het komt in ieder geval uh, qua uh, spelling goed op de site te staan... in de loop van de dag of anders uh, morgen als de playlist beschikbaar is. Je er in ieder geval wel de stem van... en die naam kan ik wel goed uitspreken... van uh, John Barden met het traditionele eerste liedje. En deze klanken die zullen uh, op bospop gaan klinken... Bospop op 7 en 8 juli in Weert. En dat is Blue Eyed Soul met blazers. en je al And Dangling on a string in a daze. And what are you know? Vele artiesten die naar uh, Bospop zal komen zaterdag 7 juli... dan zal deze band daar optreden. Helaas in de tent. Dat vind ik ook bijvoorbeeld jammer van Bos Lobos... waarom ze dat in de tent neerzetten. Uh, deze artiesten die hadden eigenlijk gewoon op het uh, hoofdpodium... in de openlucht moeten staan. Zeker zo'n band als Eli Paperboy Reed, die je gehoord hebt... met een uitgebreide blazerssectie. Je nog eens een keer van het gezelschap. Een nummer dat uh, zo'n kleine twee jaar geleden uitkwam... onder de titel Young Girl... En dit was Patty Smith. Die komt ook naar Bos Pop. Hier met een liedje van Buddy Holly. Hier. First soft end Springsteen, liedje Because the Night. Je hoorde hier met een liedje van Buddy Holly... dat vorig jaar uitkwam. Toen verscheen er een uh, cd met daarop... Uh, uh, liedjes van artiesten die nu nog leven... en die ooit uh, bewondering hadden voor Buddy Holly. En die uh, de liedjes van Buddy Holly in een nieuw argument hebben gestoken. en dat op de plaat hebben gezet. Paul McCartney, onder andere, werkte mee aan dat album. Maar ook uh, Patti Smith. Patti Smith en je hoorde van haar uh, Words of Love... Dit komt uit Antwerpen. bent u binnenkort naar Australië gaat voor een aantal optredens. En ze staan ook op Rockweg. Maar dat is dan weer een thuiswedstrijd. Maar ze komen ook naar Nijmegen toe. En dat zal dan plaatsvinden op 30 juni. Deus. Dit is de nieuwe single van het gezelschap. Keep you close. I'll still remember how to keep you close. Remember... Show. I'm going to keep you, what you, is what you So is this what they mean about moving on? Is this really the You won't stick around the one that stays You're the one that throws Out the one that has kept you close In a last definition of constant change Transformation What we hope stays the same It's The breeze that forever blows One other the hands that have kept you close Twainness is amazing Uit Antwerpen, deus, met een heel groot orkest erbij. Daardoor klonk het allemaal zo bombastisch en met veel patos en zo. Je hoorde en de Zijnen met het liedje, dat als titel heeft You Keep So Close, en wat ik al zei, ze zijn uh, op Rockwerderster, en ook geven ze een optreden op het park in Nijmegen op 30 juni. Maar ik kan me zo voorstellen dat er onder ons uh, ook nog mensen zijn die plannen hebben om naar het Sigget Festival in Hongarije toe te gaan. Nou, als je daar naartoe gaat, uh, 8 augustus, dan zullen ze daar ook een optreden geven. En verder zijn ze nog, uh, hebben ze nog een enkele gaten in de programmering, dus wie weet komen ze er nog wel tegen op een Nederlands popfestival, wat te denken van Lowlands, zoals ze daar vorig jaar waren. En Pinkpop, daar moeten ook nog twee gaten ingevuld worden. Dus uh, Jan, ik zou zeggen, denk er eens even over na, over deus. Dit is een liedje dat Bruce Springsteen heel mooi vindt. In this dirty old part of the city when the sun refused to shine People tell me there ain't no use in trying thing and op het symposium waar ik het al eerder over had. Tot, uh, We gotta get out of this place. Uh, het nummer is uh, wat het meeste indruk op hem heeft gemaakt... en wat verder zijn hele carrière heeft bepaald. Daar wat ging het maken van uh, songs. Uh, Born to Run is helemaal geïnspireerd op dit... We gotta get out of this place. Van de Animals en Eric Burden die werd... Uh, naar de hand gevraagd naar uh, het commentaar toen uh, Boos Pinkston dat verklaard had. En Eric Clapton, of Eric Clapton, Eric Burden, die was uh, enigszins verbaasd. Hij <laughs> voelde zich ook gevleid en geëerd, maar hij zei ook van ja, wat, wat wij als Animals hadden, hadden wij uh, componeerden dezelfde eigen stukken. Wij namen meestal uh, nummers van anderen op. Bijvoorbeeld uh, Bring It Home To Me, dat is een nummer van uh, Sam Cooke, The House of the Riding is and Traditional. And we Gotta Get Out of This Place, dat was dan weer een nummer van uh, Barry Mann en Cynthia Weil. Maar goed, het neemt niet weg dat uh, Eric Burn een bijzonder gevleit was dat hij een uh, rock-icoon als uh, Bruce Springsteen uiteindelijk de bos zo heeft kunnen beïnvloeden met dit We Gotta Get Out of This Place. Nog eventjes, uh, en er komen weer een aantal popfestivals aan. In september uh, is er bijvoorbeeld. Een op maar wel met een hele grote naam: Coldplay, die op het Malieveld optreedt. Op het affiche van dat uh, evenement ook een paar onbekende namen, onder andere van Marina en de Diamonds. It's okay to say you got a weak spot, you don't always have to be on top, better to behave. September, dan zal Coldplay een concert geven op het Marieveld in Den Haag. En dat uh, concert van Pols Coldplay, dat heeft ook nog een voorprogramma met daarin niet zo'n hele bekende namen, want uh, degenen die de afgelopen weken uh, geluisterd hebben naar de nachting, dan hier bij de Vrouw Radio in die weten het. We gaan eens kijken naar de kleine namen, onbekende namen... die op uh, affiches van grote festivals uh, staan of van grote evenementen. Wat zit daarachter? Wat, wat kunnen wij daarvan verwachten? Nou, een van de namen die dan het voorprogramma zullen... Um, vol, uh, doen bij dat optreden van Coldplay... dat is een gezelschap uit Wales, Marina en de Diamonds... Marina Lambrini Diamandis, zo heet ze volledig. De vader is Griekse, vandaar deze wat mediterraan klinkende naam. En zij zal dan samen met een andere artiest, te weten Frank Ocean... het voorprogramma doen bij Coldplay. Je hoorde haar hier met een liedje van twee jaar geleden... onder de titel I am not a robot. Dan nu in de nacht ging het anders het leukste uit Spijkers met Koppen van de afgelopen zaterdag. Je hoort straks de column van Wim Daniels. Er is het cabaretfragment, maar daarop een, ja, een soort van persiflage op de matthäus in relatie met de storingen bij Vodafone. En na lange tijd was hij weer eens uh, een columnist, de columnist in Spijkers met Koppen, Hans Lebbes. Ik vind Jord Kelder een sympathieke man. Ik mag hem. Hij heeft iets schalks. Jort heeft reclame gemaakt voor de Frieslandbank. Bank... en die bank wordt nu overgenomen door de Rabobank. Ik vind banken zo betrouwbaar als de pik van Gordon. En de tweets van Wilders, het commentaar van John Leerdam... de onderzoeken van Stapel, de ontkenningen van Rutte... en de ogen van Verhagen. Maar de Frieslandbank, Bank, dat klonk al sympathiek. Leuke kleine bank, wat is er nou mis mee? En dan hoor ik Jord op de radio over de Frieslandbanken, waar ze vandaan komen. En dat kleine bankje dat dapper stand houdt. Waren ze dan toch de uitzondering? En dan denk ik: nee, Hans, hou je hoofd erbij. Ze zaten in de shit. En wat is er gebeurd? Ze hadden geld nodig: veel geld. Ons spaargeld. Ze hebben hun reclamebudget vervolgens verzevenvoudigd. Heeft Jord heeft de mensen als een rattenvanger van Hamelen gelokt met zeer hoge rente op spaargeld. Terwijl ze wisten dat het slecht ging? Waar hebben we dat eerder gehoord? Oh ja, IJsland, Landsbanki. En dat noemden we toen oplichters. Nou, voor zo'n club heeft Jort Kelder reclame gemaakt. Met zijn grappige olleke bolleke snolleke bolleke betels. GELUIDEN. Jort Kelder deed het voor die fijne bank. Ik denk het niet. Jort wil maar één ding. Aandacht. Wat hij voor mij krijgt. Want ik mag hem wel. Zo zat Jort Kelder laatst bij de wereld draait door te vertellen dat Geert Wilders te veel aandacht krijgt. Tien minuten lang vertelt hij dat Geert Wilders te veel aandacht krijgt. Bijvoorbeeld van hem. Bij de wereld draait door. Tien minuten lang. En dat levert dan weer aandacht op. Die Jort. Ha. Met zijn nieuwe programma Snel Geld. Snel geld uit de mensen zakken kloppen. Misschien ook een leuk programma. Hé hey Jort? Banken zijn niet te vertrouwen. Nooit. Helemaal nooit. Ook niet als ze kerend op hun rug gaan liggen... heigerig vertellen dat ze zo klantvriendelijk zijn. De Nederlandse banken hebben de hoogste hypotheekrente van Europa. Want klantvriendelijk, dat kost natuurlijk een beetje geld. Een tijdje geleden wilde ik een rekening openen bij die Rabobank. Ik wilde op een zakelijke rekening 25.000 euro storten, want je moet je geld spreiden omdat het anders niet veilig is. Dus ik ga naar de Bali, Rabobank, klantvriendelijk, en ik kondig aan dat ik een rekening wil openen. Geen enkel probleem. Moest ik even een afspraak maken, maar ik had geen agenda bij me. Dus ik naar huis, agenda, half uur later terug naar de Bali. Graag afspraak maken om een zakelijke rekening te openen. Oh, dat komt meteen wel even. Nu opeens wel. Gaaf, super. Lekker voor niks naar huis gefietst. Ik leg uit wat ik wil. Dus vraagt de bankman, u wilt 25.000 euro per rekening. Maar gaat u ook uw zaken via ons doen? Nou, nee. Ik zat al bij een andere super klantvriendelijke bank. Tja, dan is het dan een slapende zakelijke rekening en dat doen wij niet. Ik zeg, slapende rekening? Is dat banktaal voor een spaarrekening? Ja. En dat deden ze eigenlijk niet met zakelijke rekeningen. Daar konden ze schijnbaar niks aan verdienen. Ik zeg, dus u wilt mijn geld niet? Dat moest hij de baas even vragen. Want je hebt nooit een gesprek met iemand die echt beslissingen kan nemen. Je moet wel voelen wat je plaats is. Hij bleef tien minuten weg. Ik denk dat ze een game ruimte hebben waar hij even met Grand Theft Auto 4 25 bejaarden van de stoep heeft geracht. Want duidelijk opgelucht kwam hij terug. Het mocht. Joho, het mocht. Ik mocht mijn geld bij de Rabobank stallen. Ik weet niet precies wat er toen gebeurde. Opeens zat ik op mijn knieën. De blijdschap had de kracht uit mijn benen gezogen. Ik zag mijn stralende gezicht in de glimmende hoogglans van zijn gepolijste zwarte Van Bommels. Ik zag mijn hand de fetus loshalen. Ik dorst niet omhoog te kijken, dat herinner ik me nog. Ik stroopte voorzichtig het zwarte sokje van zijn voet. Ik dacht een wolkje talkpoeder te zien. Mijn hoofd boog naar zijn perfect gemanicureerde teenagels. Mijn mond ging richting de lichtbehaarde behaarde wreef. Met mijn lippen maakte ik vochte contact met deze prachtige voet. Hij kuchte, ik kwam uit mijn trance, Ik dankte hem nogmaals. En met een overweldigend gevoel van klantvriendelijkheid verliet ik het zeer ruim bemeten rabelpand. Banken zijn niet klantgericht, ze zijn bankgericht. De Frieslandbank ging ten onder en daar hadden een hoop mensen hun spaargeld de dupe van kunnen worden. En daar maakt Jort kelder reclame voor. Jort is zo betrouwbaar als de bank. Dank u wel. Go. Het war op den 4. April 2012, der dritte Wochentage, dat de Patrick hatte gedacht Ik wil Irma even bellen. Ik wil Irma even bellen. En de Patrick had zijn iPhone gepakt en dat Touchscreen angeschaut. En er had gezien, hoeveel streepjes er had. En er war geschrokken en sprak. Ik heb geen bereik. Ik heb geen bereik. Wie is dat mogelijk? Wie is dat mogelijk? Wie is dat mogelijk? En dan was Patrick naar draußen gegaan, weil ik gedacht had, dat draußen misschien dat bereik besser waren. En draußen guckte er nog einmal auf das Touchscreen seines iPhones. En er sagte. Noch immer nicht, noch immer nicht, noch immer kein Bereich. Wie is dat möglich? Wie is dat möglich? En dan had er de SIM-Karte aus seinem iPhone gegriffen en er opnieuw eingesteckt, hoffende, dass de Bereich zurück sein sollte. Maar. Er hatte keinen Bereich, noch immer keinen Bereich. Wie is dat möglich? En er sagte. Scheiße. Scheiße. <lacht> Scheiße! Scheiße! Scheiße! En dan had de zich verveeld. En dan had gedacht Ik verveel mich, lass mir een spiel Spielen op mijn iPhone Lass mir spielen, Angry Birds Die böse Vögel Maar dan had hij gemerkt Dat het niet mogelijk was Die böse Vögel zu spelen omdat ook dat internet plat lag ja, scheiße. En dan had de Pettig naar de hemel gerufen. Die böse Vögel, sie wollen nie meer fliegen. Die böse Vögel, sie wollen nie meer fliegen. Wat maak ik jetzt? En er had het Fernseher angesetzt. En er had geguckt nach het 8-Uhr-Journal. <lacht> Mit Sascha de Bauer. En die Sascha had gezegd. Ein Brand im Rotterdam hatte ein ziemliches Teil des Vodafons netweg platt gelegen. Und er sagte gegen sein Weib Irma: Verdammt nochmal das platt! was mach ich jetzt? Ohne Voice-Mail, ohne Twitter, ohne böser Vögel ist mein Leben nichts mehr wert. Lass mir sterben, mein Gott, lass mir sterben. Und sein Weib Irma, sie hatte gesagt. Patrick, du musst nicht dramatisieren. Lassen wir von der Not ein Dicht machen. Lassen wir schulen. Und sie schulen die ganze Abend. Sie schulen die ganze Nacht. Na, seine Liebesnust ist. Und am Morgen hat sie die beiden gesagt. Wir lieben wir uns, Pover. So. de laatste tijd ergens een woordduw hoor noemen, bijvoorbeeld ja en amen, bakken en braden of schering en inslag, dan moet ik direct aan Nick en Simon denken. Als de paus morgen zijn Urbi et Orbi uitspreekt, zal dat geheid ook zo zijn. Waarschijnlijk hoor ik de paus zelfs gewoon Nick en Simon zeggen in plaats van Urbi et Orbi. En dan meteen erachteraan bedankt voor de bloemen. Nick en Simon zijn momenteel weer erg actief in de reclame voor de NS. Iemand vroeg me deze week of ze daarvoor ook gevraagd zouden zijn... als ze Simon en Nick hadden gegeten. Ik denk het niet. Misschien dat ze dan wel gevraagd waren door trainingsbureaus Schouten en Nelissen... maar niet door de NS. Maar met de volgorde van de namen van Nick en Simon is niks mis. Het is een logische volgorde. Een korte naam komt voor een langere naam. Bram en Freek, Bert en Ernie, Vroom en Dreesman, Ben en Jerry, Spouw en Witteman, Bas en Adriaan, Jip en Janneke, Sodom en Gomorra... Je hebt natuurlijk uitzonderingen zoals Wipneus en Pim... maar die zijn er altijd, zoals ook bij Kommer en Kwel. Komende week komt de nieuwe cd uit van Nick en Simon. Hij heet kortweg Vrij, waarbij vooralsnog onduidelijk is... of die titel een gebiedende wijze is. Vrij, zoals schiet of bid, of dat het gaat om accijnsvrij... glutenvrij, roestvrij of vrij uit de duo Frank Vrij. Het grote probleem bij Nick en Simon blijft dat veel mensen niet weten wie wie is. Via een recent buurtonderzoek heb ik vastgesteld dat 72% van de Nederlandse bevolking... niet met zekerheid kan zeggen wie Nick is en wie Simon. Ook driekwart van de onderhandelaars in het katshuis weet het waarschijnlijk niet. Het kabinet heeft soms al moeite om bij één persoon de juiste naam te noemen... Volgens Gert Leers heet Mauro eigenlijk Ferreira en niet Manuel. Maar die naam moet Leers zelf verzonnen hebben... want als Mauro iets niet heet, dan is het wel Ferreira. Bij gemengde duur's komt een identiteitsprobleem niet voor. John en Joko, Sonny en Cher, Gert en Amin, Saskia en Serge... Theo en Thea, Jozef en Maria, Johnny en Anitas. Het is of was allemaal volstrekt duidelijk. We hebben alleen wat problemen gekend bij Frank en Mirella. Dat lag niet aan Frank, maar aan Mirella. In totaal zijn er namelijk drie verschillende vrouwen Mirella geweest in het duo Frank en Mirella. Frank was altijd Frank, maar Mirella dus lang niet altijd Mirella, ook al bleef ze wel gewoon Mirella heten. Maar de identiteitsproblemen doen zich natuurlijk voor bij duos van hetzelfde geslacht. Helma en Selma bijvoorbeeld, of Pien en Bianca, om nog maar te zwijgen van Happy en Happy. Wie was nu Happy en wie Happy? Doordat dat volstrekt onduidelijk was, raakten veel mensen ook in de war bij het interpreteren van hun nummers. Hun bekendste nummer, Ik lig op mijn kussen stil te dromen, had wel vijf verschillende interpretaties. Met als meest verbreide, Ik lig op mijn kussen klaar te komen. Wat happy en happy bij de vrouwen waren, waren bolland en bolland bij de mannen. Het was godsom mogelijk om te weten wie bolland was en wie bolland. En zo is het ook met Gal en Gal en Beekman en Beekman. En als iemand zegt, Ik kom dan en dan, denk ik steeds, Ja, wanneer kom je dan? En als iemand zegt het ligt daar en daar, dan kan ik het echt nooit vinden. Nick en Simon zijn een soort Simon en Garfunkel... voor wie pas duidelijk werd wie wie was toen ze uit elkaar gingen. Daarmee wil ik overigens geen breuk forceren tussen Nick en Simon. Allerminst, ze hebben hun postuur ook niet mee om ze goed uit elkaar te kunnen houden. Als de een nou veel kleiner was geweest dan de ander, hadden we geen problemen gehad. Daarom konden we vroeger Art en Casey en Mini en Maxie ook zo goed uit elkaar houden. Of Nick of Simon had mooi slank moeten zijn, zoals bij het vroegere duo Lebbes en Jansen bij een van de twee het geval was. Het enige echte houvast dat je hebt om Nick en Simon uit elkaar te houden... is dat Nick linksdragend is en Simon rechtsdragend. Of omgekeerd, wat vooral bij de onderbroekenmerk Jansen en Tilanus goed tot uitdrukking zou zijn gekomen. Maar ja, juist dat merk bestaat niet meer. Maar luistert u morgen zelf in ieder geval naar de pauze of u het ook hoort. Nick en Simon, bedankt voor de bloemen. Dankeschön, dankeschön, danke für die bloemen. Oh, die sind wunderbar. Der Jack, der hat erstmal das Herz mir geknickt. Doch dann hab ich ihn niemals wieder erblickt. Nun schickt er mir Nelken, doch er bleibt. Jack, sagte ich, so hat das keinen Zweck. Dankeschön, danke schön, danke für die Blumen. Oh, die... Er sagt mirs mit Rosen, ob spät, ob früh. Op Freddy mit Rosen, allein schafft man's nie. Am Sonntag bestimmt ungeküsst. En komt wie dan Bote met Blumen an? Ik schik sie zurück mit nem Zellen. Ja, Dank je voor die bloemen. Je hoorde de stev van uh, de Zweedse zanger Siv Malmquist... die in Duitsland in de jaren 60 een aantal succes heeft gehad. Met uh, slagermuziek. Dit was een mooi voorbeeld van Danke voor die bloemen. Daarvoor hoorde je de column van Wim Daniels, was werd uitgesproken afgelopen zaterdagmiddag... in Spijkers met Koppen. En dat is weer voorafgegaan door uh, een gedeelte uit de Marcus Passion... maar dan op een salsa-manier. Orchestra La Passion uit Venezuela... met Judas I, El Corredor Pascual... Daarvoor had je het cabaret uit Spijkers met Koppen van afgelopen zaterdag. En in die uitzending de muzikale gasten, de band, Onder onderdeel van T. Lau, de scene. Een liedje van het nieuwe album Code kon je beluisteren, Drink. En dat werd vooraf door de column van Hans Lebbes, die na lange tijd weer eens aanwezig was in Spijkers met Koppen. Hans Lebbes die veel uitgebreider te beluisteren en te bekijken is... als je morgenavond... Vanaf half negen kijkt naar Nederland 3. Dan wordt namelijk zijn uh, programma Branding uitgezonden. Een aanrader, want er zitten veel grappen in. Uh, ontzettend uh, geinig en leuk en ook uh, ja, beschouwend om te zien. Branding, dus morgenavond vanaf half negen tot tien uur op Nederland 3. En dit is Frank Ocean. De man die ook staat op het affiche van Coldplay. Coldplay die dus met Marina en de Diamond zal optreden bij het Malieveld op 6 september aanstaande. Pank Ocean doet het voorprogramma. Hier is die met een van zijn nummers Swim Good. That's a pretty big trunk on my Lincoln Town car. Ain't it? Big enough to take these broken hearts and put them in it. Now I'm driving well boulevard trunk bleeding and every time the cops pull me over they don't never see them they never see them and i got this black suit on rolling around like i'm ready for a funeral five more miles till the road runs out i'm about to drive in the ocean the difference, yeah, yeah, yeah. if I feel like a ghost, no swipes. ever since I lost my baby, I've had this black suit on, yeah. rolling around like I'm ready for a funeral. Swimgoed, de titel van uh, een van de nummers die hij ooit heeft opgenomen. Zoals ik al zei, Frank Ocean, dat is degene die uh, aanwezig zal zijn... op het Marleyveldse september aanstaande. Want hij zal namelijk uh, het voorprogramma doen... samen met Marina en de dames van uh, Coldplay. Zo dadelijk het uh, nieuws. En dan nog één uur de nacht klinkt anders hier bij de vader op in, 1... Maar wat te winnen valt, namelijk de meest recente cd van Madonna, MDNA.